genuur. Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Binnenkort kan je waarschijnlijk weer werken op kantoor. Vanwege de goede coronacijfers wil het kabinet vanaf volgende week zaterdag... het thuiswerkadvies schrappen voor mensen die op de werkvloer... anderhalve meter afstand kunnen houden, melden Haagse bronnen aan de NOS. Ook hoef je vanaf dan op de meeste plekken geen mondkapje meer te dragen. Verslaggever Albert Bos. Ja, En dus die mondkapjes, toch een beetje het symbool van de coronabestrijding geworden. Een maatregel waarbij de invoering heel veel om te doen geweest nut en noodzaak werden toch eigenlijk betwist maar de redenering van het kabinet is toch eigenlijk deze ja, als je draagvlak wil houden voor maatregelen moet je soms ook afscheid van ze durven nemen als ze niet meer nodig zijn nou, en dat zie je dus nu gebeuren op sommige plaatsen blijft een mondkapje nog wel verplicht bijvoorbeeld in het OV waar je geen anderhalve meter afstand kan houden vrijdag beslist het kabinet definitief of de maatregelen verdwijnen President Biden heeft in Geneve gepraat met zijn Russische collega Poetin. De twee hadden een hoop te bespreken, want de afgelopen jaren is de relatie er niet beter op geworden. Volgens de Amerikaanse president was het een goed en positief gesprek, ondanks dat hij het over veel dingen niet met Poetin eens is. Ik moet je zeggen, de toon van de hele meetings, ik denk dat het total totaal vier uur was, was goed, positief. Er was, was geen any, any, uh, strident action. Amerika beschuldigde Rusland onder meer van cyberaanvallen en bemoeienis met de verkiezingen. Rusland noemt dat onzin. Volgens Poetin gebeurde dat vanuit de Verenigde Staten zelf. En het is dus hartstikke warm. Dit zijn weer de dagen dat allerlei mensen besluiten dat ze toch wel een airco willen. Vooral van die mobiele airco's zijn populair. Maar wacht even met aanschaffen, zegt deze cool expert. Je ziet ze natuurlijk heel veel, die mobiele airco's. Maar uh, die zou ik eigenlijk afraden. Kijk, weet je, met een mobiele airco heb je al het geluid zit in het binnendeel. De compressor, et cetera, alles. Dus dat, dat zorgt voor veel lawaai? <laughs> lawaai, het rendement is erg laag. Ja, het is niet rendabel. Het weer dan nog. Ja, het blijft dus nog lang zonnig en warm vanavond. Daarna krijgen we een lekkere plaknacht. Het wordt niet kouder dan 17 tot 22 graden. Morgen is het overal tropisch warm met 30 tot 35 graden. Later op de dag wel kans op stevige onweersbuien. CFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog file op de N207 Hillegom Alphen aan de Rijn bij de Leimuiderbrug. Door een storing heb je vooral richting Alfa aan de Rijn nog vertraging. Dat is nu 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. De Krocht, een toch naar de... Welkom terug in de tweede uur van ons interview met hallo Fanrij voorman Henk Korn. Nou, ik vind het wel een terechte vraag. Je hebt die pieken en die dalen inderdaad. En hoe ga je dan met dalen om? Ja, ja ik denk dat het uh, dan uh, deels neerkomt op uh, vriendschap. Oké. Okay. Binnen de band of zo. Ja, ja. In, uh, binnen, ja. binnen de band. En toch uh, uh, uh, respect hebben naar elkaar toe. En vertrouwen dat het goed komt of zo. Of, uh, ja. Ja. Die drijft, die blijft... Ik ben daar nooit bang voor geweest. Van je, van je maakt een plaat. En als mensen het leuk vinden, is het leuk. En als mensen het niet leuk vinden, dan vinden ze het niet leuk. vind ik, vind ik eigenlijk ook allemaal best, weet je wel. Ja, maar dan hangt toch iets aan samen. Geld zit er natuurlijk ook altijd achter. Hè? Je hebt toch, er moet brood op de plank, zoals je zelf zegt. Ja, nou ja, goed. Wij, in, in, uh, um, la, laat ik het zo zeggen... Uh, toen wij in de opkomst waren uh, zaten we nog te kraken hadden lager oh ja, overheidskosten uh, ja. ja. en uh, toen we succes kregen uh, dat was net het moment dat iedereen ergens ging wonen en ja, en, en, ja. en dat kon ook allemaal of okay. zo weet je wel dat ja. Ja. omdat de, de ge uh, band geld. genereerde genoeg geld ja en, en, en, en dat bleef ook doorgaan. Maar goed, op een gegeven moment zit je dus uh, vast aan je, aan je, aan je overheadkosten, ja. die, die uh, moeilijk uh, terug te draaien te zijn. Klopt. Er ja. komt steeds meer bij kijken bij de band. Uh, je groeit. Je, ja. Er komen ironisch er bij en er komen uh, ja. management bij. En... Precies. En. en uh, en dan op een gegeven ogenblik gaat het minder lopen. Want dat is ook een wet in de popmuziek. Van, ja, ja, Je hebt even succes, maar dan daarna is, is het weg. En waar dat aan ligt, weet je niet. Het is gewoon, ja. om, simpel de gezegd, is een eh, voorbij. Ja. ja, is het ja. gewoon even zo. Ja. En um, dan, uh, toen, uh, toen heb ik hier de uh, studio... Uh, plan gehad van oh, laten we ja. hier een studio neerzetten en Peter en ik de bassist en ik ja. uh, zouden, zouden dit gaan doen en Peter is uh, de bouw ingegaan, die is, gaan, die is aannemer geworden oh, heel wat anders. en ja, ik ben hier de studio ingedoken we hebben allerlei bands opgenomen en, en, en mezelf en, en dat soort dingen dus blijf, blijf wel inkomsten genereren want de toekomst dachten er uh, na The More I Love. En toen en, kwam A Million Planes to Fly. Mm -hmm. Wat ik persoonlijk een van de mooiste albums voor jullie vind. Mm -hmm. Mede ook door de productie. En ja, er zitten uh, uh, veel, veel rijke arrangementen in. Ja. Uh, ja. Ik vind een paar ontzettend sterke nummers op staan. Ja. Uh, maar daarna zijn jullie daar toch weer wat van weggegaan. Nou, we, we zijn altijd op zoek geweest. Ja. Altijd een, een, een plaat die je maakt. Uh, dan is de volgende plaat daar een reactie op de plaat die gemaakt is. En dat is, dat is zo werkt dat bij mij dan althans, van, uh. Maar is dat iedere keer weer anders? Want net A Million Planes of Fly die is in Engeland opgenomen. Nee, in Nederland. In Nederland? Ja. Of afgemixt in Engeland? Nee, Twee Engelsen hebben het. Of Engelsen hebben het geproduceerd. Die gast ook meer. Zo'n duo was het. Die later Hansen en Hansen. Of weet ik veel wat. Die jonge Ja, uit Amerika. Ja, best wel Big Shot producer hadden we. Maar dat. Ja, wat moet je daarvan zeggen, weet je wel? Uh, de, de, de, als je bijvoorbeeld. Uh, The More I Left. dat was gewoon. Ja, we duiken de studio in. en we hadden de eerste dag opnames. negen nummers van die plaat hadden we al opgenomen. weet je wel? Ja. Of nu gaan ja, ja, we ja. erop gepleurd. En dit. dit was. Uh, ja, ik bedoel, ik gaf die gasten een soort groen licht. Van. Uh, Doe maar wat je denkt wat goed is. En uh, wij gingen laagje voor laagje doen. En, uh, oh, ja, dat, en, en toen werd en het te en, bedacht? Ja, en toen dacht ik van. Mm, met, ik, met, ik hou gewoon van. Uh, schuren, samenspel. En zo, uh, zo, zo werkt de band, weet je wel. En, iets eerlijker? En iets eerlijker, ja, kan je zeggen. Iets, ja. iets, iets meer moment vangen. Dat vind ik altijd een belangrijke. Ja. Want daarna hebben jullie die liedjes nog bij uh, Jan Douwe-Kroeske in een 2-meter-sessie ja. gespeeld. Of een groot aantal van die liedjes van William ja. Planes to Fly. Ja. Ook met wat uh, uh, strijkwerk erbij en, en, en een trompetje die er doorheen ja, schettert. Ja, ja. Maar ja... ja. Vaak, vaak vinden mensen dat een mooiere plaat... Dat, dan, ja. dan, dan, dan, dan dat gepolijste gedoe. Ja, maar het is, net, uh, hoe is, uh, is net, net hoe de moed is. Het is net hoe de moed is. Maar ja. dat, dat is altijd een uh, lastige, vind ik. Uh, want hier, want hier nemen, uh, we nemen ook mensen op, weet je wel. En uh, ik ben altijd uh, een beetje als de dood... Voor, om de spontaniteit, de, het gezicht... van wat die mensen met elkaar doen... want dat vind ik belangrijk of zo... Dat je dat niet uh, kapot maakt of zo. Weet je wel? Dan moet je... Oh, niet stuk produceert. Of... Ja, precies. Da dan ja. maar een beetje gammel. Dan maar uh, uh, niet allemaal uh, bovenop de tel of zo. Toch weer die Neil Young touch. Ja, ja Neil uh, uh, is ook van, heilig van overtuigd. Wat je opneemt, uh, buiten een tamarijntje of misschien koortje. Dat moet allemaal tegelijkertijd gebeuren. Dus ook, oh, ook je livezang... Allemaal moet dat uh, in het moment gebeuren. Ja. Dus dat moment moet je vangen. Dan, dan, dan heb je iets meer in handen van een gepolijste uh, geheel. Is je... zelf die twee meter sessie eigenlijk ook beter geslaagd dan? Ik denk het wel, Ja, ja. ja. ja. Ja, ik, ik, ik, hou, ik, hou er, ik hou er gewoon van. Om, uh, als bent uh, in ene keer alles, uh, alles neer te zetten. Oké, okay, dit is het. Bom. Oké, ben je nog dan bij Oké, goed. Uh, klaar. Ja. En ook niet heel veel elektronica erin. Uh. Um, nou, kijk. Je, be, uh, ik heb niet het alleenrecht in hallo of Vendai van uh, wat er gebeurt, weet je wel. Dus het is, het is nu ook zo. van uh, uh, Henk, Henk Jonker speelt, uh, speelt uh, drums. Die was en, van de Veto Flowers? Ja, of? Veto Flowers. Nou, dat is een supergoede drummer. Ja. En uh, die bepaalt ook heel erg het geluid... van waar we nu mee bezig zijn. En die bepaalt ook... Uh, die, die zegt ook van... Nou, ik hoor hier wel iets onder... En hier iets onder. Maar puntje bij paaltje. Heel vaak. Uh, gaat dat toch. Gaat dat toch naar achteren. Of zo. Weet je wel. De, de toevoegingen. Net zoals. Uh, hoe heet die plaat ook weer? de God. Uh, met, die, uh, met die stickers. Uh, vegetables and fruit. Ja. Um, dat was ook. Best wel veel aan gedubt. Maar uiteindelijk komen die dubs niet in. Dan zit je toch met een band die lekker aan het doorjekken is. Maar dat bepalen jullie ook zelf? En bij A Million Place to Fly is de band wat teruggetreden. En hebben de producers eigenlijk het geluid bepaald? Ja, klopt. Ja. Ja, die, die kregen groen gewoon. En toen licht. heb je een les geleerd, eigenlijk van, nou, zo doen we het niet meer. Ja, ja zo hoort dat. Ja, ook, ook geen spijt van. Maar weet je wel, dat, dat, dat was het verhaal van toen. Ja. ja. En dan ga je mee en met beste intenties van... Uh, ja, dat zie je wel. dat, uh, dat uh, heb ik alle vertaling. Ja. En waar ben je nu zelf het meeste trots op? We hebben een paar cd's hier liggen, maar... Oeh. Dat is uh, ja, dus, dus, dus, dus een, dus een hele lastige, weet dat. <laughs> ik vind... Um, haha. Die vind ik ook mooi. Ja, die is ook mooi. Maar I'm I, not a senseless person. <laughs> <laughs> yeah. At least I don't want to be. More, yeah. ja, dat is ook een prachtige ja, titel. Ja, yeah. een lange titel ook weer. Yeah. Yeah. You don't need a guy with glasses on... and uh, the more I laugh, the horner you do yeah. get ja, uh, ik, ik of zijn het gewoon beelden van een periode voor jou? ja het Kijk, zijn, uh, wij, wij kunnen ons dat moeilijk voorstellen van hoe dat voelt. Want ja, het zijn jouw, ja, ja, de, de band, ja, ja. hun kindjes ja. de baby's ja. Uh, ja. en, en uh, net als je voor je kinderen geen, ja, niet echt een voorkeur hoort te hebben, maar toch zijn er wel, ja, die vind ik toch. Nou, ik, uh, vaak ook uh, aan een plaat hangt een, uh, gaat een proces aan vooraf. Al, ja. Ja. En, uh, en, en, en mede daardoor ben ik ook een soort besmet. Ik, ik kan het niet objectief uh, beluisteren zonder, zonder dat proces dan er weer bij te halen. En dan denk ik toch uh, de laatste plaat, de allerlaatste, die... die, die uh, ik heb een tijdje terug uh, hoorde ik die weer mm -hmm. en toen dacht van, oh ja, ik van ik heb wel een glimlach van op mijn gezicht maar <laughs> dat, da, dat was ook een plaat van, de, van uh, anderhalve dag uh, stond, stond het eigenlijk op oké okay, lekker snel weer ja. de, de, de, de hele plaat en, that's, where's the funky party ja yeah. oké okay. okay. en, uh, en wat, wat, welk nummer vind je illustratief op die plaat uh, ik vind Blood heel goed Blood die had je op je lijstje ook ja, gezet. Ja, uh, ja. En het is uh, Ja, waarom vind ik die goed? Het is, is gewoon een heel simpel nummer. Wat... Uh, wat ook misschien een beetje Japanese Cars achtergeeft of zo. Weet je wel, dat... Een beetje stom. Je spijt het <laughs> uit, en, Ja. ja. ja. <laughs> Ja, we hadden het over hoogtepunten, dieptepunten... Uh, vanuit je werk. Het oeuvre van, van Hallo Venraai. Ja. De cd's. Nou ja, je gaf al aan. De laatste vind je eigenlijk het beste. Is dat, is dat altijd zo? Nee. nee? nee. Nou, Sommige artiesten zeggen dat, hè? Ik bedoel, ik vond de eerste... You Don't Guy With Glass... dan vind ik ook nog steeds een, goed, een goede plaat... vanwege de enorme, enorme beginnersenthousiasme... Ja. En uh, ik vind die, vind die laatste goed... omdat hij nog steeds een beetje van de pot gepleurd is. En, uh, maar het is lastig. Je, morgen uh, kies ik weer andere uit. Dus. Wat mij ook altijd opvalt bij, bij, bij uh, jullie uh, platen. Platen, cd's. Het artwork is altijd heel verschillend. Ja, ja. Oké. Okay. En... Mm -hmm. <laughs> en wie doet dat? Doe jij dat? Doe je dat met de band? Nou, de, de afgelopen platen heeft Robert Muda gedaan. En dat is eigenlijk deze. Dat is ook van Robert. En eigenlijk deze al. Ook al staat hij er misschien niet op. Uh, The More I Dat was onze eerste kennismaking met hem. En die heeft toen daarna gewoon alle, alle cd-hoesen gedaan. Deze ook, die ook, ja. Maar is de hoes belangrijk? Nou, deze is wel belangrijk geweest. Deze hoes is, uh, springt eruit. The more I left, met de navels. Ja. En, uh, en waarom is die belangrijk geweest? Omdat hij opvalt... Ja, hij valt zeker op, ja. Ik, ja. Ik, hoorde, ik hoor wel eens van mensen van... Ja, ik heb die... Uh, die navel. Uh, ja, ja die, die, die, die cd gewoon op goed geluk uh, meegenomen. Omdat hij okay. er zo anders uitzag dan, dan ja. de rest. En ons helemaal niet kennende. En uh, dat, is, uh, dat is... Ja, de, dat, dat is zeker, ja. ja. Het valt op wat je ook zei, inderdaad. Ja. ja. ja. Dus, het, het, je wordt er misschien nieuwsgierig van, denk ik. Ja, ja. Want jullie hebben geen in de beginperiode geen vinyl uitgebracht. Jawel, wel, eerste plaat ja? was vinyl. Die was vinyl. Ja, alleen maar vinyl zelfs. Oké. Okay. We, we hebben natuurlijk ook de transitie van uh, vinyl naar uh, CD meegemaakt. Ja. En nee, nu een en, beetje. En nu ga je weer terug. En nu gaan we weer terug. Dus, uh, nou ja, nu, nu, is het meer de. Je kan ook zeggen, het is meer een, een, een um, transitie naar de het. het uh, Virtuele. Wow, het internet en zo, toch? Ja. ja? Naar Spotify ja. en andere streamingdiensten. Ja. ja. En daar doe je nu ook wel aan mee? Ja, Excelsior doet daar mee. Oké. Okay. En wij dus ook. Ja. Tenminste, ik neem aan ja. dat we ook kunnen zeggen van joh, we willen daar helemaal niet aan meedoen. Maar uh, ik uh, heb daar geen moeite mee. Ja, ik zou er wel moeite mee moeten hebben. Maar ik heb daar toch geen, niet zo'n moeite mee. Waarom, uh, Dick? Waarom zou je daar moeite mee moeten hebben? Uh, nou, omdat het verdienmodel niet in het voordeel van de artiest is. Ja, klopt. Is, is die streamingdiensten, die strijken ja. geld op. Ja, ja. En je moet als ja. artiest wel zo verdomd veel gespeeld worden. Wil je, da wil je daar überhaupt iets uh, aan overhouden? Ja, want ja. het verdienmodel is toch gewoon optreden, optreden, optreden. en Dat is nu, ja, maar dat is... Ja. Vroeger kon je uit de platenverkoop uh, ja, een nee, leuk nee, inkomen nee, halen. Ja, Tegenwoordig, uh, uh, alles is bijna streaming. Uh, ja, mogelijk dat vinyl een beetje terugkomt dat, ja, dat je daar dat wat meer aan overhaalt. Dat is een druppel. Ja. Ja, ja. Maar uh, ja, wat je hoort is inderdaad, uh, je moet optreden. Je moet merchandise uh, uh, verkopen ja. bij de optredens. En daar kun je uh, nog een aardige brood verdienen. Ja. Nou kijk, in, in ons geval was dat altijd al een beetje aan de hand. Uh, dat, we, dat we toch de grootste inkomsten uit uh, optredens pakten. Toch, ja. ja. En, en natuurlijk op deze plaats hadden we dan die, die uh, hoe heet het? slow change. Die werd heel vaak op de radio gedraaid. En toen, toen kreeg ik opeens bakken vol met geld van de... Van de, uh, de Buma Stemmer. Ja, ja, en de Buma En dat is ook leuk, maar uh, toch een beetje... Uh, onzichtbaar voor jezelf of zo. En uh, ik ik heb er altijd uh, uh, vond er altijd wel van ...hé, hey, optredens dat genereert uh, uh, geld, ja. maar dat genereert ook uh, contacten en zeker en ja. gesprekken Lentijd, ja, ja. en uh, lekker in de auto zitten en <laughs> ik, ik vind het nog steeds niet. Niet zwaar in de zin van. Uh, ik ben uitgeput de nee. volgende dag. Oké. Okay. Ik vind, vind het allemaal wel. Uh, prima. Het geeft wel een enorme kick, zo te zien, inderdaad, zo te horen. Ja. ja. ja. Een hoop nee. energie. Ja, je krijgt er ook wel wat, wat voor terug. Hier ben ik ook weer even uit geweest. En uh, ja, en, en toch, uh, je, hebt, je hebt dan, omdat je plaatjes gaat verkopen, na het optreden... ga je toch een beetje met mensen babbelen. Klopt, ja. ja. Sommige muzikanten vinden dat een hel. Ik vind ja, uh, leuk. Ik, ik vind het wel leuk, want dan wordt het voor mij opgeruimd. <lacht> en dan... Uh, <lacht> ah, ja. <lacht> ja, ik... Uh, ik, uh, ik, uh, ik hou... Ja, op de een of andere manier... Uh, hou ik wel van dit soort leven. Bruggetje? Ja. <laughs> <laughs> Sexdrugs en. Uh, Rock and roll. Rock -roll. Ja. <laughs> Daar nog mee te maken gehad? Nou, misschien in, misschien in, in, in deze tijd. In ah, de Mo naveltijd. Ja, de ja. naveltijd. Ja. De, de doorbraaktijd. Maar ja, wij wij, wij. wij. Ja, het overkwam ons. Ik weet niet. We, we zijn nooit echt zo'n. Uh, van die gasten in leren broeken geweest. die... Uh, nee, Nooit gebruikt of zo? Ja, nee. tuurlijk. Ja? Ja, ja, tuurlijk, ja. Ja, nee. Ja, het uh, was allemaal voorhanden. Kom op. Ja. Maar ik, ik, ben, ik ben daar nooit uh, in, in, in, in doorgeslagen. Ik bedoel, uh, er, er kwamen een, le een leuke band tegen. En uh, nou, uh, uh, ja. Ja, oké. En dan werd er wel flink gefeest, inderdaad. Maar... Ik vond, vond ons altijd wel uh, nooit het hoofd verliezen of zo, weet je wel. Ja, oké. Niet het algemeenheid. Het was nooit uit frustratie dat we dat gingen doen. Maar het was gewoon omdat ze er tegenaan liepen. Hé, hey, dat lijkt nu wel leuk, weet je wel. Het was niet zo van we gaan, we gaan nu vertrekken naar de Huppel de pup, En dan gaan we ons helemaal gek uh, drinken en, en veel gebruiken. We zagen wel wat er, wat er gebeurde. Dat ja. vind ik ook wel een betere houding... dan dat, ja, dan dat dingen moeten versteren. gebeuren. Ja. ja, dingen gebeuren of niet. Ja. Nou ja, dus... en bij sommigen gebeuren ze dan altijd. Ja. En dan zie je ook dat de kwaliteit van de optredens... ook niet uh, <laughs> nou ja, als het, beter kijk, wordt. Als het je levensstijl wordt dat je veel gebruikt... Nou, dan had ik nu niet bestaan. Nee. Dan, uh, dan was ik daar onder doorgaan. Maar ik heb wel een soort uh, veiligheidsklep uh, ja, okay. of zo. Uh, van, uh, Ook daarvan heb je gezegd tot hier. Uh, ik neem mijn eigen weg, ja. ja. Nou, ja. Ja, bijvoorbeeld uh, drinken. Dat is, dat, ja. is, dat is een heel simpel dingetje. Van, uh, ja, de ijskast te vol. Ja, Geen vlak, probleem. Nee. Maar ja, ik, uh, ik, ik nam twee biertjes. Ik dacht, van, nou, vind ik wel weer goed zo. Ah, Oké. Okay. En, ja, ja. en daardoor uh, kon, je, kon je wel weer... Was er niks aan de hand volgende nee, dag of zo. We rijden, ja. En, en, en ja. terwijl de anderen die... Uh, ja, <acht�based> volgende morgen. Ja, ja. ja, maar we, we, we waren niet heftige rock'n'roll. Dat, dat, nee. dat, dat, nee. dat deden we... Dat, ko dat okay. konden we niet, blijkbaar. Want hoe typeer je jouw muziek eigenlijk? Ja. Um, Tja, dat is een goede vraag. Ja, ik, zeg, ik zeg gewoon dat het, het zijn popliedjes, maar... er zit wel een deels... een nerderigheid erin. Nerderigheid. neurderige popliedjes, ja. ja. En gewoon popmuziek. nou Met af en toe ja, een ja. stevige noot. Ja, af en toe een stevige noot. Ja. Ook, ook romantisch, denk ik. ja, ja. Ik, denk, ik denk wel romantisch. Want wij, in, in de kraaktijd... speelden wij heel vaak op kraakfeesten... En daar uh, waren wij als de romantische noot, okay. yeah. de de de anders klinkende, de, de niet ja, ja. de niet boze band. Ah. Ja, want uh, de, de, ja, dat de, is de, geen genre. De, de, de, nee. Ja, want daar de, de had je, de speelde allemaal op van die keiharde punkbands ja, en, okay. en, en, en vloog alle kanten uit. En, ja. en daarna gingen wij spelen of daarvoor. En uh, wij waren veel vriendelijker. Zo, ik bedoel, ik, ik vind het ook leuk om uh, publiek aan te spreken en ja, ja. reactie te krijgen. Ja, reactie te krijgen, een soort ja. Geluig, ja, uh, ja Jullie zijn natuurlijk in de punkperiode ook groot geworden eigenlijk wel, hè? 120 begon, Post. eind jaren 70, hè? Ja, 80, ja. ja. Post, ja. Ja. Ja. ja. Maar ik heb wel punk meegemaakt, bewust. Ja. Dat, ook dat, ook dat, bewust gespeeld. Ja, dat was meer een geintje, denk ik dan. Het was nooit uit frustraties dat, dat, dat, dat ik ja. punk ging spelen of okay. zo. Maar um, omdat, de, de, de, frustratie is een, is een hele goede basis om uh, punk op te spelen. Ja, zeker. Gooi het denk, van, ja, van, uh, gooit maar, uh, gooit maar van je af. Ja. Um, ik, uh, ik was denk ik een jaar 16, ja, 77... Ik ben van 61. <laughs> 62. Oké. <Okay>. 53. <laughs> oh ja, 53. En uh, nou ja, de 77 kwam, kwam Punk om de hoek kijken. En, ja. en uh, nou, dat, dat vond ik ook wel gevaarlijk of zo. We waren heel hard gedanst. En, uh, en de mensen die er waren, die waren er, toch wel... Want uh, Punk had je speed als... Uh, het was de druk ja. voor, voor, voor de punk. En ik, ik, ik kon mijn vinger er nooit op leggen... van wat is hier gaande, weet je wel. Ik een pas later natuurlijk. En uh, dat, dat, dat vond ik... Uh, uh, vond ik een beetje gek. Ik, la, laat ik het zo zeggen. Ik, ik vond het een beetje gek. Want we, ik speelde toen ook in uh, een duo... Cor Henk heette dat... En uh, dat was pre uh, tijd. En uh, duo uh, Cor en Henk die, uh, die speelde op buurthuizen op bejaardenthuizen, uh, <laughs> punk, uh, holen en uh, weet ik het allemaal. Cor die speelde accordeon en ik zong erbij. Oké, Was het Nee, Cor <laughs> okay. van Kuijeren heet Cor van Kuijeren. Ja, en uh, Cor die... Uh, of, uh, en, en, en nou ja, kwamen we dus op zo'n punkfeest terecht. En uh, nou, we werden helemaal ondergespuugd, weet je wel? Oh, helemaal, ja, helemaal ja. Onder ondergekwijld. En dat is, uh, Dirk ook, ja. <laughs> ja. ja, Dirk Polak, ja. En toen dacht ik ook van ja, shit, wat is hier. Uh, ja. wat, wat mot dat hier, weet ja, je wel? Inderdaad, ja, en data. Uh, en nou, toen zei ze van ja, dat is een, dat is een waardering. Oh! <laughs> ja. ja. Nou ja, goed, oké. Okay. En uh, dus, dus ik vond, vond, vond het hele punk iets, iets naar naargeestigs hebben. En misschien heb ik te veel slechte punkbands gezien in mijn leven, dat kan ook. In die tijd, iedereen uh, kon, uh, dat was ook wel leuk, iedereen kon de gitaar inprikken en dan uh, ja, gooi je het er maar uit. Ja. Maar op een gegeven ogenblik denk ik van, uh, dan heeft het geen. Uh, heeft geen uh, lage verdiepingen nee, of zo. Ja, wat, klant, ja, wat, wat je raakt ja. of zo. En dan... Het is meer misschien voor de band zelf dan voor het publiek. Ja. Ja. ja, zou je kunnen zeggen, ja. ja. ja. En, en punk gaat natuurlijk ook om energie. En niet om, om, om, ja. om, om dat je geraakt wordt. En da de, da de, daar moest ik ook wel even aan wennen ja, van. En dan is als je speed, als ik toen destijds in 1977 Speed had gebruikt... had ik het misschien allemaal prachtig gevonden. Maar okay. ik uh, was toen nog niet goed op de hoogte van, uh, van uh, dat soort narcotica. <laughs> <laughs> Inderdaad, ja. ja. En vond je toen wel bands in die in die periode speelden uh, oké? Okay? Ik, ja, ik ja, de diff had je de natuurlijk. Diff, ja, maar ja. dat vond ik niet echt punk. Nee, maar... Het dat... was hele hoekige... En Nu Wave, ja. Ja, staat er Wave. Dat, ja. dat vond ik wel, dat, daar werd ik wel door geraakt. Ja. Of zo. is en. Nog steeds mooi uh, vind ik hoor. Ja. OPC uh, ja. is, is een van de mooiere albums. Ja, het is een, eigenlijk een, uh, een 12 inch, maar ja. Een van de mooiere platen uh, die in nou, Nederland staan. Zeker, ja. Het, dat, uh, Ook van die teksten die lastig. Nou ja, uh, te duiden zijn. Splits het atoom. Uh, ja, als Lemming is wel... Nou, ik heb ook wel zo'n Mark de de bassist, gevraagd: van ja, hoe doen je dat met teksten dan? Hij oh, ja, zei: er zit er heel, heel lang op. Ja. Om het al, allemaal, om het allemaal zo, pff, zo klein te krijgen. En dat, uh, dat hoor je ook wel. Van, uh, oh, die, die jongens uh, die hebben daar wel over nagedacht. we Zijn nog steeds op zoek naar de wortels van de Nederlandse popmuziek? Hoe is het allemaal zo gekomen? Hoe is het allemaal die kant op gegaan of zo? Nou, ik denk ja. dat je in de uh, uh, begin jaar tachtig en zo uh, was kraken sowieso. In, ja, klopt, ja. Kon, was mogelijk, was niet bijzonder raar om te doen. Nee, heb je dus dat was, uh, dat, was een, uh, dat was wel een, een dingetje. Uh, de, de uitkeringen op dat moment waren ook uh, enigszins vrij makkelijk te krijgen. Ja. Als, je, als je zei van uh, kan ik een beetje geld krijgen van ja, de staat. De bijstand of zo, ja. Ja. Uh, Weinig uitzicht op normaal werk. Uh, hoe bedoel je? Uh, ja, nou, In die periode. Ja. ja. Ja, de, de, er werd niet voor niets gekraakt en, en ja, uh, uh, uh, rondgehangen. Uh, ja, ja, nou, en, en, en daaruit voortvloeiende kwam er toch een soort um, um, stroming uh, en, en naar buiten. Be, be, noem, noem de div. En uh, welke mensen had ze nog meer in? Ja, Vete Flowers. Ja, ook, ook eigenlijk een, een, een, een, een voorbeeld van uh, een, okay. dat het in die in die tijd kon je dus muziek maken. Zonder... Dus eigenlijk heeft de maatschappij uh, de muziek een beetje gevormd op dit moment. Eigenlijk wel. Ja. Ja. ja, die kraakbeweging is wel belangrijk geweest. Ja? Want ja. Meccano zat er ook in. En Mechanic Commando uit Nijmegen. Ja. Ja. En, en al dat soort initiatieven ontstonden een beetje uit ja. dat, Ja, uit, ja, ja. uit die. Uit die uh, maar dat gaf, gaf mensen de uh, vrijheid en de gelegenheid om muziek te gaan maken. Ja, klopt. En op die manier is het een beetje gekomen. Hè. Ja. ja. Ja, dat is, dat is, dat is eigenlijk, eigenlijk bij ons was dat ook wel ja. min of meer zo. Maar dat heeft maar een paar jaar geduurd. En toen moest ik er ja. wel gaan werken, want toen gingen, ja. ja. gingen ze daar niet mee akkoord. Maar heb je grote Nederlandse voorbeelden dan? Die zijn, nou, zijn bepalend geweest voor het Nederlandse muziekbeeld. Oeh. Ja, de diff noem je alles al, maar uh, daarvoor ja. van. nee. Vind ik, vind ik Peter Koelenwijn en zo. En, uh, ja, natuurlijk ja. Peter ja. Koelenwijn. Maar ja, ja de, de, de uh, uh, Golden Earring, ja. ja. Uh, de Golden, ja. Golden Earring is toch wel de grootste Nederlandse rockband geweest. Ja. Of is, nee, is geweest, ja. ja helaas ja. Ja. En uh, ja. daar, daar zullen zal we weinig uh, meer aan kunnen tippen, denk ja. ik. Okay. En de Blues bijvoorbeeld? Ook een belangrijke stroming geweest, denk ik, hè? Zoals was Cube en zo een hele goed voorbeeld. Ja superbelangrijk. Ja. Ik bedoel anders hadden wij geen uh, muziek, uh, hadden we niet op zo'n manier muziek gemaakt. Ah, uh, nou dat vind ik leuk om te horen. Waarom ja. niet? Waarom ah, je Ja dat is gewoon, gewoon, gewoon de ja de, de, de, de basis begint toch met uh, Jailhouse Rock of uh, ik noem maar wat. Weet ja, je wel? Ja. Vo, ja. Voor, voor de. Want ik, ik zat gisteren in de auto en, en dat nummer kwam opeens langs, Jailhouse Rack. Dus al het elektronische, en dat is. Ja, misschien ben ik een oude lul, dat ben ik <laughs> uh, ook. Vonk, vonk dat, van... Wow, oh, dat klinkt goed, dit. Van Elvis Presley, ja. Ja. ja. ja, dat is heel goed. Maar dat heeft. Ja, is dat blues? Nee. nee. Ja. nee. nee. ja. Ja. Ja, dat is blues. Rock'n'roll, ja? blues. Blues en rock'n'roll, uh, dat gaat uh, bij elkaar toch? Ja. Hij, heeft, hij, hij heeft ook drie akkoorden, kom op. J.L.I. Ik wil ja, okay. nog wel uh, wat graag weten over uh, hoe je de Sahara Sound Studio dan bent oh, begonnen... waar we hier nu zitten voor onze opname... Uh, en wat de gedachten waren toen je daarmee begon. Van nou, doe je het voor eigen gebruik? Wil je uh, uh, anderen de mogelijkheid bieden om, uh, om op te kunnen nemen? Dus, wat geld verdienen? Ja, ja. ja. nou ja, goed. Well Allemaal goed. Allemaal ja, goed. Alle dertien goed. Ja, dat was gewoon de, de, na, na de succestijd tijd begin jaar 90... Uh, uh, kon de band niet, voorzien, niet meer voorzien voor alle inkomsten die, uh, die je nodig had. En toen kwam dit idee naar boven. Laten we een studio uh, maken hier. En um, dat, dat hebben we gedaan. En dan ook in de zin van uh, we gaan het zelf ook gebruiken. Ja, en uh, als de mensen willen komen opnemen... moeten we maar zien of dat uh, gebeurt. Ja, of nee. ja, en dat gebeurde ook. Dus het uh, was, was, was, was wel een soort uh, uh, in, inkomstengeneratie wat, wat ja. oké okay was. Ja, van de maar, muziek alleen kan je niet leven. En nu op dit moment? Ja, in het algemeen. Er zijn over je pieken en dalen begrijp ik. Nou ja, nu, nu, uh, nu uh, omdat je op meerdere paarden bent. Uh, ja, kan, uh, okay. kan je dus wel van de muziek bestaan. Dus de studio draait. Uh, je, ja, optredens is inderdaad even lastig ja, geweest afgelopen jaar. Ja. Ja. Maar over het algemeen. Uh, pff, ja, wat doe je? In een gemiddeld jaar uh, 80 optredens of zo. Oké. Okay, yeah. En dan uh, dit draaien. En dan lukt het. Ja. En dan, uh, dan genereer je uh, genoeg. Voor de hele band. Huh? Voor de hele band. Nee, alleen voor mij. Alleen voor jou. Ja. de studio is... Ik, ik, ik, Jij ja. bent de eigenaar van de studio. Ja. ja. En, en, de, en, en de band, de, de bassist, die is aannemer. Dus die, die uh, zorgt ook voor zichzelf. Henk Jonkers heeft een studio in uh, Amsterdam. Waar die, uh, waar die ook uh, werkt en zo. Dus uh, ja... Okay. Dus we, we redden het wel. Het, het was geen goed jaar, maar we redden het wel. Ja. ja want je hoort ook dat uh, muzikanten steeds meer in meerdere bandjes treden, optreden. Hè? Om toch wat uh, meer werk binnen te halen. Meer werk te krijgen. Nou ja, dat, ja. dat kan. Ja. ja Dat doe ik ook. Dat doe je ook, ja. Ja. Dus, uh, want ja. je zit in The Grey Pants en, ja. en Henk en Melle. Ja. Hoe zie je dat? Zie je dat als. als, als, als Nevenprojecten of, of is dat. Nou ja, half Penner is altijd de moeder bent geweest. Is, ja. En, en uh, uh, Henke Melle is gewoon uh, het is super gezellig om met Melle op pad te zijn en, en om, uh, om uh, songs te schrijven en op te nemen. En, uh, goede chemie. En, en The Great Pants is hetzelfde. Van, uh, in, met elke van Zevenbergen en. Uh, ja, dat is ook een groot plezier om daarmee uh, op pad te zijn... en uh, songs te schrijven. En... en je, um, maar heb je en, daar hetzelfde doel mee als met Hallo Vindrij? Of is het gewoon leuk om met mellen en met uh, ja. Ja, muziek te maken. Hè? Ja, ja nou, dat, te dat ja. ten eerste, maar ik heb helemaal geen doel. Uh, het, het moet gewoon goed worden. Het uh, moet, moet voor mij een soort geloofwaardigheid hebben. En als dat zo is, of ja, een soort mengeling humor en geloofwaardigheid, uh, als, als je dat als je dat kan bereiken, dan maakt het niet uit wat het is. Of je nou in Henke Melle zet uh, zit, of The Grey Pants, of een Hallo Vernaai. Dat, dat, uh, ik zie daar geen um, wezenlijk verschil in het, in het, in het proces naar, naar een album toe. Zo. Hi, my name is O'Rourke. Captain O'Rourke. I'm originally from... New Now I... <laughs> We're open till the morning light. Hi, my name is Award! Maar is er iets dat je nog zou willen bereiken dan? Nog iets wat je niet gemaakt hebt? Nou ja, gewoon... Uh, uh, ik, ik ga gewoon door met, met maken. Ja, bedoel... Het, het, het succes zit er mee in wat je, uh, wat je... Wat je wil doen, dat je dat kan doen. Dat is, dat is succes. Wat je wil doen is... Dat noem je, jij succes? Dat je dat, dat je, kan? Ja. Dat zou ik geen succes noemen, toch? Ja, misschien voor jezelf, maar naar buiten toe? Ja. Nou ja, de, bedoel... Het gaat, ja. gaat helemaal niet om naar buiten toe. Dat vind van, niet voor, belangrijk? Jij... Van, nee, bedoel, nee als, ik bedoel... Ja. Ik heb ook eerder gezegd... Als mensen het leuk vinden, vind, vind ik mooi. Als ze het niet leuk vinden, even goede vrienden. Ja, ja. Dus... Ja. Uh, het, het, het, ver, ja. het succes hebben, ja, dat is, uh, dat is, dat is mooi, maar dat is, als, als dat niet gebeurt, dan, uh, dan, dan gaan we gewoon verder. Ja. En, uh, ja. ja het, heel het, empathisch het, en weinig. Het, uh, het, nou, ja. het, het geeft wel een soort vrijheid dan daarin. Ik bedoel, ik, ik, ik, ik heb geen businessplan of zo, ook geen grote droom of zo. Ja. Nog eens in de. Die heb je <laughs> Ja, die drama is al oh, de, uh, ruimschoots uh, uh, ingelost. En, uh, oh, nou. Ja. ja, dat is mooi om te horen, ja. En uh, ik, ik vaar, vaar er wel bij of zo. Uh, natuurlijk, als mens uh, kan je jezelf nog ontwikkelen. Ik denk dat dat, uh, dat, dat dat het enigste is wat mij uh, ja. overblijft. Over en in, in, in dat ontwikkelen uh, zie je wel waar je terechtkomt. Oké, okay, dan heb je uh, geen duidelijk pad van ik wil me die kant nee. op ontwikkelen. Nee, dat, je ziet ook dat gebeurt vanzelf. Dat komt wel op je af. Ja, wat, ja. Je, wat je... Je gaat sowieso ergens naartoe... Ja? Um, wat je aantrekt of zo. Ja, ja dat geloof ik ook, ja. ja. Maar ja, dat kan natuurlijk ook voor meer. Hè? Dat kan veranderen. Je kan morgen opstaan en denken, nou, nou, heb ik, nou ga ik die kant eens op. Maar dan dat doe, doe je dat, ja. Ja, Dat is geen probleem. Je kan, je <laughs> kan altijd je... je... Ja, een mooie levensfilosofie, ja. Ja, ja. ja dat moet ja. je niet. Uh... Niet te zwaar aan tillen, nee. Nee, gewoon. niet Hoppakee. te zwaar aan tillen. Het leven is toch een groot mysterie. Dus laten we dat daar... Dat is waar, ja. Ja. ja. Ben je er trots op? Ja. Oh, trots op? Ja. Uh, da dat ik dit gemaakt heb? Ja, of, of uh... überhaupt. Of uh, waar ben je het meeste trots op? Laat ik het zo zeggen dan, ja. Nou, ik denk ik gewoon op het hele verhaal. Uh, op, op, op, op al deze albums. Ja, dat is ook. Okay. Misschien is ja. trots geen eens goede woord, maar gewoon een uh, soort, soort dankbaar dat het, dat het gebeurd is. Oké. Okay. Niet. Nee, pff, ja, trots. Ik weet dit niet. Je bent een bescheiden man. He. Ja, heel bescheiden. Ja, ja, ja nee, maar ja, ik ben, ja. bedoel. Ik mag wel in mijn handjes knijpen. dat, dat dit er allemaal ligt, weet je wel? Dat is zonder meer waar. Ja, dus ja. je, ja. Dat je ja. bent er nog eens. Dat, dat, je, dank, dat je dankbaar ja. daarvoor voor mag zijn. Ja. Ik, denk, ik denk dat het een betere energie is dan trots. Voor mij is dit gewoon. het maken van dit is. Is het ding. En dan, ja. ik zeg dan, als de, de, als de plaat klaar is, dan gaan we oogsten, weet je wel. Dan gaan we optreden en dan, dan hebben we contact met we de kinderen. Nu, nu, ja. nu krijgen we het makkelijke werk. We gaan optreden. Ja. Ja. Ja. Nou, geweldig. Bedankt. Nou, jullie bedankt. Bedankt dat, uh, nou, voor het open en eerlijke gesprek. Ik heb een hoop van je geleerd, weer. O Ja. Oh, ja? Oh ja, ja dat, vind ik wel, dat, ja, dat is goed dat, ja. dat je, hoe je in het leven staat hoe je dat zo ziet dat je inderdaad zegt nou ik dankbaar dat ik dit heb kunnen maken inderdaad ja, ja. Dat vind ik ook wel een leuk advies naar anderen toe ja ja ik, ik bedoel uh, ieder zijn eigen ding weet je wel van uh, als een ander dat niet zo ziet dan, dan is dat ook voor die persoon is dat ook realiteit dan is dat gewoon dat is waar, zo ja ja, ja. En, uh, en misschien is er één luisteraar die zegt, van, oh ja, dat, dat vind ik een mooie. Dan ja. is dat ook heel mooi. Ja, ja, ja. Ja, ik vond het zeker mooi. Hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Dankjewel. We zijn alweer aan het einde van dit interview met Henk Koorn. Voorman van Hallo van Rij. Als laatste nummer draaien we de Voorts. Een mooie langzame ballet van Hallo van Rij. Henk en luisteraars, hartstikke bedankt. En tot de volgende keer. We can sit on a cloud and watch the sun go